Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is bekend wie de NSC-ministers gaan vervangen die gisteren zijn opgestapt. Minister Keizer krijgt de portefeuille Sociale Zaken erbij, melden bronnen in Den Haag. Verder krijgt minister Hermans onderwijs erbij en minister van Wildepost Binnenlandse Zaken. Gisteren werd al duidelijk dat minister Brekelmans de vervanger is op Buitenlandse Zaken. Mogelijk wordt de ministersploeg later nog uitgebreid met nieuwe mensen. De Turkse politie doet onderzoek naar de dood van twee Nederlandse jongens. De broers van 15 en 17 jaar zijn dood aangetroffen in een hotelkamer in Istanbul. Vlak daarvoor hoorden medewerkers vreemde geluiden uit die kamer komen. De jongens waren in Turkije voor een vakantie met hun vader en die zou in shock zijn geweest. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Er zouden geen sporen van geweld zijn gevonden. In het Limburgse Tegel heeft de politie een tamme wolf laten doodschieten die was ontsnapt. Het was dus geen wilde wolf, maar een kruising tussen een hond en een wolf. Het dier had drie schapen doodgebeten in een weiland. Agenten probeerden hem daarna in te sluiten en te vangen, maar dat lukte niet. Toen de wolf in de buurt van de A73 kwam is hij doodgeschoten. Het is niet bekend hoe het dier is ontsnapt en waar het vandaan kwam. Wielrenner Fabio Jacobsen heeft gisteren bij een val in de Renewi-tour in Vlaanderen zijn sleutelbeen gebroken. De sprinter van Picnic Post NL is gisteravond al geopereerd. Het is nog niet bekend hoe lang zijn herstel duurt. Jacobsen is pas sinds deze maand weer in koers. Hij kon bijna een half jaar lang niet fietsen na een operatie aan een vernauwde liesslagader. Dan nog het weer, zon en wolken en kans op een bui. Het is 18 tot 20 graden.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 Het is altijd lekker om een uh, uur te beginnen met uh, Desting uit de jaren 80. Je hoorde uh, Duran, Duran en uh, de Wild Boys, welkom terug. Dit is Zandvoort op zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. Ja, we zijn ja. er, Benno. Zeker, ja, zeker weten. Ja, prachtige jingles. Mooi is dat, hè? Jeetje, ik ben er stil voor. Dat heeft wat gekost, hoor. Ja, nou, zakken met geld. Hé, hey, nou. Benno, wat ja. gaan we in de tweede uur uh, doen? We blijven bij de zeepkisten race. En natuurlijk uh, gaan we straks een update halen bij uh, Ger... En een eeuwig En eens even kijken naar nou, die zeepkistrace. Dat, uh, hoe heet ze ook alweer? Um, um, Carina. Carina, die had, uh, excuse, die had het inderdaad over de geschiedenis. Dat is wel interessant. Dat was een, uh, ze had het over de vorige, uh, vorige eeuw, ja. In 1934. En uh, in die, uh, bij die zeepfabriek. Uh, dat dat uh, werd ontwikkeld in Amerika. En, en, en in 1935 uh, verhuisde die race naar uh, een uh, Ohio. En daar heeft het uiteindelijk tot uh, de jaren 50 tot 60. En ja, moet je je voorstellen. Er kwamen gewoon 70.000 mensen kijken bij. Wat? Ja, ja ja, ja, ja. Zover zijn we nog niet. Zand, nou, ja, ik ben benieuwd uh, hoe het is uh, zometeen. Dus, uh, maar als we dat een beetje als traditie voortzetten. Een beetje uitbouwen. En dan gaat dat zeker nou. 70.000 in het centrum is wel heel veel. Op één dag. <laughs> op ja, één dag ja, ja. Gaat het hem niet worden, ja. Maar ja, daar in Amerika, daar, uh, lukte het wel. En dat is dan wel weer grappig als je die, uh, die, inderdaad, die geschiedenis probeert uh, terug te halen. Dat is, uh... Ja, weet je wat ze in Amerika allemaal deden voor de autosport? Nou. oude vliegvelden de daarvoor oh, ja, gebruikt. Dat, ja, Engeland ook wel. Ja, ja. ja. ja, ja. en dan uh, ja, op een gegeven moment uh, niet meer gebruikt hè, voor de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Ja. Uh, voorbeeld. En dat werd er in één keer op gereisd, ja. met allerlei uh, snelle auto's. Gewoon een circuitje van maken. Ja, ja, ja dat is hartstikke leuk. Nou ja, uh, verder hebben wij nog klaarstaan. Dat is een, uh, een interview met Chris Gautanus, waar we dit uur naar gaan luisteren. Uh, die uh, hij had een heel groot artikel in het uh, Formule 1-blad. Uh, en daar is hij fotograaf van. En toen dachten ze bij de redactie daar... nou, laten we Chris zelf eens een keer uh, interviewen. Ten slotte maakt hij al onze foto's. Foto's. En uh, ja, moesten natuurlijk wel weer foto's gemaakt worden van Chris, en dat heeft zijn zoon Marijn gedaan. En, oh ja, uh, en dat uh, nou in het interview heb ik daar dan met hem over. En natuurlijk heeft Chris het ongelooflijk druk met het uh, komend uh, Grand Prix weekend. Nou, als het goed is, de zeepkistenrace net begonnen, Benno. Ja. En dat betekent dat we snel nog een plaatje gaan draaien... en dan willen we weten van hoe de eerste start uh, is verlopen. Nou, inderdaad. Of, ja, of met name die bocht hè, bij ja. de, rotonde. de rotonde. Of dat uh, helemaal goed gaat, je hoort het zo, zo dadelijk. En dan uh, gaan we eens even kijken hoe dat uh, afgelopen is. Want uh, ja, de, de start uh, is uh, inmiddels uh, aan, gang, aan de gang uh, in het uh, dorp bij de Oranje Straat. We gaan het allemaal meebeleven met Ger Loogman en Carina Veeren. Zij zijn vanmiddag ter plekke om de boel voor ons in de gaten te houden. Met Joris uh, Dirty mee gehad, weet je wel, die ken je allemaal wel. Maar dit was ook een uh, plaatje van: de Hefnah Diet van The Tree, Decrease. We gaan weer uh, naar het centrum van Zandvoort toe. En uh, ja, de grote vraag natuurlijk uh, aan uh, Ger is van uh, zijn ze inmiddels uh, gestart, uh, meneer Loogman? Nee, ze zijn nog niet gestart, maar wij staan op de, zeg maar, de verhoging waarvan ze. Straks gaan uh, vertrekken alle, alle, uh, nou, De eerste wordt nu naar boven Ja. Gedouwd. ja. En het is toch al een ding Want die zijn, uh, het, is, het is best heel, heel erg hoog hier Ik denk een meter of twee Een half, drie En daar moeten ze dan vanaf Ze zijn nog bezig uh, om de platen Vast te maken En uh, ja het is allemaal Heel, uh, heel bijzonder En het uh, bordje staat klaar En uh, nummer één staat ook klaar dus uh, ik, ik denk dat het zonder hard gaat zometeen en dat het uh, echt, uh, ja, uh, dat het ons gaat verbazen. He, Wat gaat ons verbazen? Nou, hoe hard het straks gaat. Nou, ik vind als we hier die eerste helling af moeten, die ze net gebouwd hebben, die zo stijl. Nou, ik vind het heel verdurfd van deze kinderen om hier vanaf te gaan. Ik vind het wel echt gedurfd. Maar kijk, het wordt geopend nu, zie je dat? He? Ja. Officiële opening met. Uh... Kijk, met... met een heel leuke. Uh, ja, die op de Kloet. Ja, Samen met de... erop uh, Hoge. Ja. Hoge. hoge... En... hoge... Landenberg. Landenberg. Rob Langenberg, de organisator van het uh, geheel. Ze hebben allebei een vlag bij hem, een groene vlag en de vlag van Zandvoort. Dus nou ja, er is... het is DURK niet normaal. Er zijn zoveel mensen. Jongens, echt, als je dit ziet, weet je niet wat er is. Ik, ik zal je straks even de foto doorsturen. Het is echt waanzinnig. Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe dat eruit ziet, Ger. Want uh, ja, die drukte in dat kleine straatje eigenlijk, hè, van, uh, op de stoep en dergelijke. Hoe, hoe krijgen de mensen dat allemaal voor elkaar om toch een beetje goed zicht te hebben? Ja, wordt, nu gaat de opening beginnen. de. Maar hij is ook directeur van de zon... Hoor, hoor je wat ze zeggen? Ja, ja, gaat goed. Trek dan naar de ene En in 5, 4, 3, 2, 1. En oh, dan komen. we. Wow. Hey, dit is nog niet voor de, voor, de, voor de zeepkisten. Dit is voor de opening van het, uh, ja, van het Formule 1 seizoen. Dat oh, de hey, oh, jongen. zeg maar. Uh, dus het is, uh, het is best spannend. Wat, wat denk jij ervan? Wat gaat het worden? Wat het gaat worden? Je wil een top 3 horen? Nou, ik, ga, ik weet het nu al. Het wordt één groot feest. Het wordt, het dat... wordt hilarisch, het wordt spektakel. En vooral spektakel wordt... En volgens mij is het al één groot feest. Want uh, nou, zoveel mensen heb ik er nooit bij elkaar gezien. Kijk, kijk. Nu normaal, hè? Heb... Ja. Ja. Het lijkt wel of het hele land weet... dat het vandaag zeepkistenrace is in Zandvoort. Ja, we hadden het net over... dat bij de eerste zeepkistenrace... daar in Amerika... waar Carina het net ook over had... waren op een gegeven moment... 70.000 mensen aanwezig. Gaan wij dat ook reden in Zandvoort? Ik denk dat 5, 5.000, 6.000 mensen staan. Wow. Heel erg veel rijen dik. Dus dit is... Gewoon iets wat de mens wil zien, wat de mens wil meemaken. En dat dat in Zandvoort is voor uh, een week voor de Formule 1, dan is dit gewoon een mega-goede opening voor het Racefestival 2025. En nummer 1 krijgt allemaal aanwijzingen van, uh, ik denk, zijn vader. Die, uh, die hier staat is een heel klein, een heel klein, uh, smal uh, zeepkistje. Hij stuurt met zijn voeten. En uh, daarnaast staat uh, bordje. Met een rode... Ja, wat zal het zijn? Hij heeft wel een hele gevaarlijke helm op. Ja, ja. Hij heeft een hele gevaarlijke helm op. En daarachter staat... Uh, de, de, de, de... Ja, wat... wat, wat, wat ja, het is een wc-pot. Het is een wc-pot. Een duo-wc-pot. duo-wc-pot. Ja. Met allemaal... Uh, de, kibbi Dibby. eten ze. Uh, allemaal uh, rollen toiletpapier aan de zijkant. Dus ja. Uh, yeah. Ik denk dat uh, de veegmachine ze ook nog weer even moeten... om die wc-papier weer uh, van de baan te halen. Ja, dat denk ik ook. Nou, Rob... Uh, als we, want ze zijn nog even met, uh, met, uh, met de planken bezig, met de bezig om, ja. Uh, ja, om het vast te zetten. Dus als het uh, zover is, dan uh, la laten we weer wat van ons horen. Ja, dat is uh, goed Ger, dankjewel voor dit moment. En uh, we horen jullie zo meteen weer voor uh, het vervolg, de start van uh, de zeepkistenreis. Ja en wil ik gaan slapen wil jij iets eens graag en hoe zeg ik stop ga je toch nog even door en ik krijg geen gehoor Met jou vervel ik me geen moment aan, oh, want daar doe je echt geen moedje. Je bent zo, ik raak gewoon ook aan je gewenst, zo. Oh, wil ik verder leven samen met jou. Oh. Zal ik jou ooit begrijpen? Ik zou het niet willen. Van je griller jij maakt dat ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verras me maar weer, nog doe ik het zo Man oh.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 In the age of winter. reach the sky En dat uh, refrein is eigenlijk het uh, leukste van deze hele uh, platen natuurlijk. Je hoort Carland Jeffries en de Mette Door. Daarvoor uh, Jeroen van der Boom, speciale uitvoering uh, van uh, zijn single Jij bent zo... in de zomeruitvoering. En zomer is het uh, ook hier in Zandvoort met de Zeepkister Race. Dat niet alleen, volgende week natuurlijk uh, de Dutch GP. En we hebben best wel redelijk weer, want het is uh, bovenop onze sendmast. Ik mocht het eigenlijk niet van uh, Jaap zeggen, maar doet het lekker toch... Of op de Sintmast op het uh, Palace Hotel. 19,4 graden op dit moment, uh, Benno. Nou ja, ja, kijk, dat zegt Jeroen van Inkel ook elke, in uh, elke uitzending van hem. Uh, wat de temperatuur is op de... Maar dan in Hilversum. Dat bedoel ik. De temperatuur ja, dat, op de dat hoort er een beetje bij. Ja, precies vind ik wel. Moet kunnen, moet kunnen. Zeker weten. Nou, we zijn lekker bezig. Ja, we zijn lekker bezig. We in het vorige uur Michel Blekenmolen Die had een heel leuk artikel. Uh, in Zee, uh, ergens in augustus uh, in de Zaltvoetse Courant. En wie ook een artikel had, dat was, is uh, Chris Schotanus, onze eigen Zandvoortse autosportfotograaf. En ik sprak, sprak met hem op het Kerkplein. Gezellig met uh, Chris Schotanus op het uh, Kerkplein te Zandvoort. En uh, Chris... Uh... Je hebt je fotospullen bij je. Wat is de bedoeling? Nou, de fotospullen heb ik bij me. Ik kom net van het circuit af. Ik heb uh, de opbouw, weer een gedeelte van de opbouw gefotografeerd. Uh, vandaag was ook de vrijwilligersdag. Van de Formule 1? Va ja, van de Formule 1. Sorry, ja, alles drijft mij deze week op Formule 1. Dus, ja, uh, maar uh, klopt, ik heb de opbouw gefotografeerd. Dus al de vrachtwagens worden uitgeladen. De, de hospitality wordt opgebouwd. Uh, er was ook de vrijwilligersdag was, is er vandaag. Uh, dus alle vrijwilligers die volgende week uh, op het circuit helpen bij de tribune. Waar iedereen moet staan. Uh, die krijgen een soort uh, ja, instructieverhaal. Die hebben een rol. Leiding waar ze gaan staan, dus daar maak ik ook ideaal foto's van. Dus daar was ik ook vanochtend, en uh, ja, vandaar. Grote club, die vrijwilligers? Ja, dat zijn duizenden mensen inderdaad. Duizenden? Ja, ik geloof dat ik weet niet precies. hoeveel, inclusief met crew lopen er 4.000 man rond of zo. En, uh, vanochtend was een hele grote groep van een paar honderd mensen en vanmiddag was het nog een hele grote groep van, van een paar honderd mensen. Die krijgen allemaal uh, in hun kaarten voor volgende week en die krijgen dus een, een jasje aan en, ja, en die, dat ze herkenbaar zijn als vrijwilliger. En, uh, en daar maak ik dan even wat foto's van en ik maak een groepsfoto van die mensen, dus uh, helemaal leuk. Ja. En, Jij als fotograaf, jij bent een soort status-apartus heb je denk ik, hè? Uh, Ik ben bevoorrecht dat ik inderdaad, uh, ik mag overal, bijna overal komen, inderdaad, uh, ik doe de opbouw, dus ja, en, en ik ken heel goed, het is heel goed, dus ik weet precies hoe ik snel van, van de ene punt naar de andere punt kan, wat de leuke fotomomenten zijn. En uh, ja, ik, ik ben bevoorrecht dat ik daar rond mag lopen uh, voor mijn werk. Ja. Maar uh, Formule 1 heeft zijn eigen organisatie, uh, zijn eigen beveiliging misschien ook wel. Is, is, moet je je dan elk jaar zeg maar, weer kenbaar maken van, hoe, hoe, ik ben hier Chris uit Saltvoort, ik kom hier foto's maken? Nou, ik zit in principe gewoon, ik heb een, een foto aan tijdens de weekend, dus dan ben je herkenbaar als fotograaf. En dan weet je, en daar heb ik geen extra privilege, ik weet wat ik mag en wat ik niet mag. En daar, en daar hou ik me gewoon aan. En dan doen ook de andere fotografen die daar rondlopen, die hebben ook hetzelfde hashje aan wat ik dan aan heb. En uh, nee, ik... Uh, in, de weekends, in het weekend zelf, of de drie dagen, is er geen ruimte om dat ik even dit of even dat doe. Want dat wordt niet de dank afgenomen. En dat, dat, dat doe ik dan ook niet. Ja. Nou, je moet niet in discrediet komen. Hè? Nee, daarom, daarom. Niet bij de Formule 1. Want dat wordt ook weer doorgegeven naar het circuit. Dus nee, dat, uh, ik zorg dat ik niet in discrediet ben. In Zeg Chris, we staan hier op het kerkplein van Zandvoort en het is niet zonder reden, want vandaag zeepkistenrace. Uh, begrijp ik nou goed dat jij daar ook weer zo foto's van gaat maken? Ja, ik fotografeer ook uh, voor de Zandvoortse krant, doe ik... Uh... Uh, vaak de auto of in principe de autosport dingen en ook af en toe uh, andere dingen in Zandvoort. Uh, uh, en uh, Gillis uh, die belde mij vanochtend van, hey, uh, kun je foto's maken bij de zeepkisten race. Dus ja, ik, ik ben hier uh, nu toch uh, in Zandvoort. Dus. En ik, ik zou sowieso zo even kijken. Dus dan zie uh, ik ook iets voor de Zandse krant van aanstaande woensdag. Oh, geweldig, geweldig geweldig. En um, ja, jij had een uh, groot artikel in het uh, Formule 1-blad. Uh, en dat is eigenlijk de aanleiding ook van, van dit gesprek. Want. Um, Chris, ja, hoe was het überhaupt al om voor zo'n, ja, het is een gerenommeerd blad, eh, om daarvoor geïnterviewd te worden? Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, en het leuke is, uh, in de aanloop naar de Grand Prix hebben ze altijd verhalen met uh, voor de afgelopen jaren met de uh, Vorig jaar met uh, Piet Keur, of twee met Piet Keur. Of met mensen die he, met de Grand Prix een, een historie hebben, of in het Zandvoort en de Formule 1. En ik fotografeer dus wel, wel eens voor het blad en ook mensen die geïnterviewd worden daarvoor worden. En toen zeiden ze, weet je wat, we willen jou een keer interviewen. Dus ja, ik zeg, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En het leuke is, uh, de foto's die ik normaal maak van die mensen die erin staan, die heeft mijn zoon gemaakt. Dus de, de hoofdfoto heeft mijn rij gemaakt. Dus daar ben ik ook hartstikke trots op. En uh, ja, dat was hartstikke leuk en dat om een keer... Uh, ik ben niet zo van in de spotlights, maar natuurlijk uh, streelt het wel een beetje je ego als je erin staat. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En als je je verhaal kan vertellen en Gerard Bos, uh, die heeft het echt heel mooi ge geschreven. Uh, ja, dat was, ik vond het een heel leuk verhaal. En uh, leuke foto's had ik erbij. Of, ja, ik moest heel veel foto's bijzoeken. vond ik heel moeilijk. Wat, wat zijn je leukste foto's? Wat zijn je oh ja. bijzonderste foto's van Zandvoort? Uh, nou ja, ik heb dan wel een paar leuke foto's uh, uitgekozen. En, uh, het verhaal was hartstikke mooi. Ja. Zeker. Kort en bondig. En, uh, zoals uh, de heer Bos kan schrijven. Ik las ook een uh, leuk artikel over uh, ook een Zandvoort. Uh, Hans Botman samen met Koop, van, uh, Koop Dijkman. Van de oud-journalist uh, uh, natuurlijk. Van de Telegraaf in Hans van de, het AD, Algemeen Dagblad. Uh, en die foto's heb jij dan weer gemaakt? Dat klopt, die, dat interview is wat nou van vorig jaar is of het jaar daarvoor, weet ik niet meer. Maar inderdaad, ik heb die foto's ook gemaakt van, uh, van Hans en Co. En die ken ik natuurlijk ook al 20, 30 jaar. Dus uh, ik vond het leuk dat het ook, dat, dat ook weer even uh, in de socials uh, naar voren kwam. Dus uh, het was ook een heel leuk verhaal. Want ik was bij dat interview en ja, ik, ik herkende al die verhalen ook van vroeger en zo. Dus uh, ja, dat is hartstikke leuk. Zo groot is de wereld natuurlijk ook niet van de Nederlandse autosport. Dus als je daar een tijdje mee loopt, mag lopen zoals ik en zoals Hans en Cohen, dan is dat, dat is gewoon leuk. En je kent elkaar en je weet alle leuke verhalen die je, die je hebt meegemaakt met elkaar of afzonderlijk. En ja, dat is gewoon leuk. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik zat zo te denken. Het lijkt me dat jij al fotograferend en al meeluisterend daar met een grote glimlach staat. Absoluut, absoluut. Ja. Dat is inderdaad, uh, toen Hans en Koot het verhaal hadden, ben ik ook een beetje blij we hangen om een beetje mee te luisteren. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. En dat was hetzelfde met het uh, verhaal van Piet Keur... Die foto's heb ik op het strand gemaakt waar hij toen werkte. Of nu misschien nog wel. En uh, ja, er waren ook allemaal geweldige verhalen wat hij die, die vertelde natuurlijk. En uh, ja, dat, dat, dat zijn mooie dingen die je dan hoort. Ja. Even over de uh, autosportfotografen. Uh, is het zo, kan je zeggen, van uh, zonder... Uh... Uh, autosportfotografen, geen goede publiciteit voor de autosport? Nou ja, Nee, want tegenwoordig draait natuurlijk alles door fotografie. Iedereen is fotograaf, iedereen zit de hele dag te kijken op Insta, alles. Dus ja, uh, teams als Red Bull en Mercedes en McLaren hebben sowieso drie, vier vaste fotografen in dienst. E, eentje alleen al die bijvoorbeeld uh, het die alleen maar de coureurs volgt op de paddock. Die helemaal niet langs de baan gaat. Uh, de fotografie is zo belangrijk en dus ook de autosportfotografie. En, uh, ja, er lopen ook uh, de, volgende week, ik weet niet hoeveel geaccrediteerde fotografen en journalisten er zijn, maar ik geloof dat die iets van 400, 500, dus ook journalisten dan, dus het zijn geen fotografen. Maar ja, dat is natuurlijk onwijs be belangrijk inderdaad om, uh, om, er, om het, het beeld bij het verhaal uit te dragen. Ja. En aan jou de taak om dat beeld zo mooi mogelijk te maken. En ook aan mij de taak om dat beeld uh, zo mooi, mooi te maken. Ik doe voor, uh, voor het circuit en de DGP-organisatie FotoV heeft dus uh, al sinds de eerste Grand Prix hier vier jaar geleden, uh, vijf jaar geleden. Uh, doe ik al die fotografie en dan ja, de aankomst van de mensen en ik ben ook ik, er zijn, ik ben ook een team van vier, vijf fotografen, die, er zijn nog meer mensen die dat doen maar er zijn een paar die zijn alleen, uh, worden die gezet op de artiesten die op de op de podia staan, uh, er zijn ook ge, uh, gespecialiseerde fotografen in, in podiumfotografie en ik ben een beetje meer, word een beetje meer neergezet op de baan om in dat actiebeeld te fotograferen, maar ja ik ben er ochtends vanaf zeven uur vroeg bij ik doe ook de aankoop van de rijders, uh, ik fotografeer voor, uh, voor, voor de officials club, ook voor de OCA, fotografeer ik alle marshals. Althans, ik ga zo vrijdag als zaterdag ga ik een rondje om de baan lopen en probeer ik ze bij elkaar te zetten. Of in actie of als groepje. Uh, dat doe ik voor, voor, voor de OCA, voor Erik Weijers. En uh, ja, dat is al hartstikke leuk. Dus uh, ja, Ik vermaak me die dagen wel. Ik, ik zit geen moment stil. Ja, ja. Even naar je zoon Marijn, die de, de, dus de foto's maakte van jou ja. in, voor het interview in Formule 1 Blad. Hoe gaat hij jouw kant op? Hij gaat dit je voor het eerst helpen. Dus ook binnen de organisatie. Hij, uh, hij videoed veel en we, we deden al twee jaar uh, de Historische Grand Prix. En ze zeiden ditje, ja, nou we willen eigenlijk ook wel, uh, hij doet echt allemaal korte clipjes, videoclipjes van die, van die reels. Uh, en die gaat hij nu ook maken voor de, bij de Grand Prix. Dus uh, hij, uh, we, we waren samen net op, ook bij de, uh, vanochtend. Uh, maar ik zeg, zet mij maar af, ik ga even naar jou toe. Uh, maar we zijn, het hele weekend zijn we er samen aan, aan het werken. dat is wel leuk. En mijn ja. dochter die, uh, die fotografeert ook al Die heeft een cursus gedaan. Die, die, die loopt ook al sinds klein met kamers mee. Dus die wil ook uh, TZT nog meer, meer in het bedrijf. In het, in, het, uh, in het familiebedrijf om het zo maar te zeggen. <lacht> het familiebedrijf ja ja, beetje, ja, ja, ja, ja, klopt inderdaad, klopt. Nog even, het wordt een imperium. Nou, wie weet, wie weet. Een BV met allemaal sub-BV'tjes. Wie weet, wie weet. Over een paar jaar, dan ga ik het rustig aan. Dan zet ik al de opdrachten weg. En dan ga ik gewoon van bovenaf kijken wat ze allemaal maken. Nou, zeg dat wel, Chris. Want je, je, hoe lang shower nou eigenlijk? Heb je het nog niet in je rug? Want dat schijnt toch ook een beroepsziekte te zijn, hè? Nou, ja, ik, ik, na zo, laat ik zo zeggen. Volgende maandag loop ik wel een beetje zo, inderdaad, denk ik. Dan, ik, dan voel ik het wel na zo'n weekendje. Want ik loop toch... Ja, ik heb de stappen tellen wel eens aan. Je loopt toch... 15 kilometer per dag op, echt op de weekenddagen wel. Met een volle tas met apparatuur. Ja, ik probeer, de kamers worden wel wat lichter tegenwoordig. Het scheelt wel een beetje met die lange lens. Ja, Dat zijn wel inderdaad ruggenbrekers, zeg ik het maar. Ja, ja, ja. Uh, wat zei je? Uh, wat was de... Nou, je hoeft je al last van je ja, rug. Hadden. Ja, ik heb last van mijn rug. Ja, ja, maar ja. Het, uh, het went uh, ook. Dus, uh, het, went, het went ook, het went ook inderdaad. Even naar de Giropractor hier in Zandvoort nee, en daarom, het is weer voorbij. Daarom, daarom, daarom. Zeg, waar verheug je het meest op in het uh, DGP-weekend? Ja, waar vroeg ik het meest op? Uh, ja, de race zelf natuurlijk. Ik de start als ze om drie uur al het groene licht, of het rode licht uitgaat en dat ze allemaal vol gas richting Tarzanbocht gaan, dat, dat blijft voor mij, vind ik een magisch moment. En waar staan jij dan? Eind de Oh ja? ja, dat is veel... ik, ik maak al. Altijd. Ja, dat is ook een beetje afspraak met. Want dat is de foto die ze als organisatie ook willen. En dat is ook, vind ik ook zelf het mooiste punt. En, uh, nou, je ziet het startveld op je afkomen. Rechts heb je de hele rij tribune. Van, dus niet alleen de hoofdribune, maar helemaal tot met de Tarsenbocht. Uh, in de achtergrond heb je de Reuzenrad. Heb je de Skyline van Zandvoort? De Skyline, Dus aanhaling zeker. Maar ja, toch een beetje de Skyline. Dat vind ik zo'n mooi beeld. Ja. Heb je ooit wel eens een zeepkistenrace gefotografeerd? Nee. Nee, vol, nee, volgens mij niet. Nee. Dat wordt een primeur. Ja? Ik ben wel eens bij een zeepkistrace volgens mij in mijn jonge jaren geweest. Ik heb er nooit mee gedaan, dat weet ik wel. Oh. Maar ik heb volgens mij nooit echt een zeepkistrace gefotografeerd. Nee, dus dat wordt een debuut dit jaar. Ja, ja, ja. Maar je hebt wel gereest. Ik heb wel gereest inderdaad, ja. Oh. In, uh... Karten weet ik bij openingen van Blekenmolen? Ik heb gekart in de tijd dat de uh, Indo-Kartbaan ook kwam, ja dan uh, foto ik voor een bladstart. En dat was vaak een soort pers evenementje ook. En dan mocht je als journalist ja. fotograaf ook rijden. En, uh, ja, en daar heb ik veel gekart. En ik heb inderdaad, uh, ja, ik zeg altijd maar, in mijn, uh, mijn, mijn racekeren ze ongeveer 12, 13 races. Vaak uh, wat amateur. Waarschijnlijk 13. <laughs> ja, zoiets. Amateur races. Ik heb met de DNT-paken gereden. Uh, de Zandvoort 500 heb ik een paar keer gereden. Uh, de Sehat Cup heb ik twee, drie keer gereden. Er was op een gegeven moment een out week, uh, -week journalistenteam. een Autoweek team. En, uh, bij de Sehat Cup is iedere keer twee redacteuren. En op een gegeven moment hebben ze ook nog een keer een fotograaf opgezet. Dus ik heb met Raymond de Haan, collega fotograaf uit het midden van het land heb ik ook gereden. Uh, ja, uh, in de Sierra Cup heb ik één keer gereden. Uh, maar maar daar is maar de het... laatste, mijn laatste race was, dateert van 2015. Oké, okay, dus tien jaar ik, geleden. Een tijdje geleden alweer, ja. Maar heb je niet zoiets... Ik, ik zou het wel willen eens proberen. Is als, ik zou een voorbeeld nemen. Uh, Jan Lammers, die stapt zomaar in een superkart. Ik bedoel, uh, dat is toch geen Cinecure. Nou, ik ben geen Jan Lammers. Nee, nee ik ook nee. niet. Nee, maar uh, ik vind het leuk. Door mijn werk als bij Autoweek bij Auto en ook op het circuit. Kom ik vaak rijd ik nog wel vaak mee in, in, dikke, in dikke mooie auto's. Ik heb geen ambitie om meer echt te racen. Ik sta vooraan overal. Ik maak alles mee. Dat vind ik geweldig mooi. Race kost veel geld hè, dat weet je. Ja, ja heel veel. Da daarom ben ik ook mijn verslaggever. En ik fotograaf. <laughs> Chris, dank je wel. Een heel fijn weekend. En een goede uh, kramperie natuurlijk. Nou, en jullie ook natuurlijk een fijne week. Want het, het, met het hele stand racefestival is het hartstikke mooi opgetuigd. Weer alles erbij. Het, weer, het zonnetje schijnt nu. Ik hoop dat het een beetje blijft. Dat is nog een beetje afwachten, maar uh, ja, voorlopig genieten we van het mooie weer. En het mooie Zandvoortse van is zoal en vanaf uh, woensdag donderdag de echte drukte op het circuit. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. Ja, dat was Chris Gotanes Vanmorgen sprak jij met hem, hè? was dat op het Kerkplein? Of op het in de Kerkplein, ja, ja, ja. Oké, ja, ja, oké. Okay, ja, ja, ja. okay. Nou, de pre-DGP-uitzending van uh, ons. Ja, ja. ja en uh, Chris kon daarin uh, niet uh, ontbreken natuurlijk. Ja, en hij uh, heeft de primeur hè, met zijn fotootjes van de zeepkistenrace. Zijn eerste zeepkistenrace. Wordt best wel spannend dan uh, ja, voor hem. Met... Ja, gaat het lukken allemaal? We gaan gauw uh, plaatje draaien ja. al, en dan terug naar de oranje Dan gaan we straks weer even kijken hoe ja. het... Uh, Daris. Eerst gaan we deze draaien, een lekkere zonnige zingel van Jeannette. Die heet uh, Pourquet Te Pas. En als je het plaatje hoort, dan ken je hem wel. Vamos como cada noche desperté 76 uh, Benno. Zo. Ja, toen was uh, Rob zeven jaar oud en ging hij uh, naar uh, Zuid-Frankrijk ja. naar de camping met mijn ouders en met mijn zus. Ja. En mijn zus zat daar net in de, in de puberteit, zeg maar, hè, 13, uh, 14 jaar. Ja. Dus voor haar was uh, de muziek allemaal heel belangrijk, dus dat ging knetterhard in, één <lacht> keer in die auto. In dus, uh, je deusje Ja, nou bijna. Ja, het, het was een sunbeam. Oh ja, dat was ook wel een beetje een frans achtige autootje ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus uh, nou, altijd leuk en. Uh... Ja. Vandaar dat ik nog wel wat herinneringen aan deze plaat heb. Dat snap ik. Ja. Lekker, lekker, lekker zonnig ja. plaatje. Lekker zonnig plaatje. Nou, in Zandvoort zijn we aan de Dadelijk gaan we weer eens even kijken hoe het in het dorp is. Ja. Gaan we bellen met Gerloogman en Carina ja. ja. Veren. Ja. Zij zijn dp ter plekke voor ons daar bij de Zeepkisterij. 6000 man, dat schatten ze dat daar aanwezig was. Dus uh, een gezellige boel daar op, het, uh, op de Oranje Straat en het uh, Kerkplein. Dus kom naar Zandvoort en geniet van uh, de sfeer van de racerij al, hè. Want het is vanmiddag officieel begonnen. Mississippi in the middle of the drive. I'm a ten. Een uh, single, een beetje uit de begintijd uh, van deze zender uh, ZFM. Al 35 jaar hier in uh, Zandvoort, de lokale omroep. En er zijn natuurlijk ook trots op. Je hoor, de LNMA's en de Black Pelvets. Helaas momenteel even geen verbinding met uh, het uh, centrum van Zandvoort. Waarschijnlijk ook door de druk dat er heel veel mensen zijn... dat het uh, mobiele verkeer het even moeilijk heeft, uh, Ben. Nou, dat zou best... Uh, een uh, fijne ja, kunnen best, zijn. dat zou mis kunnen. Ik, uh, ja, bij de cel in uh, was bijvoorbeeld ook. Uh, daar waren natuurlijk veel meer mensen. Oh, wacht even. Het gaat al, dus uh, ja, ik zet gaat. hem wel onder de knoppen uh, ja, Even ja, ja, kijken. Ja. Nou, eens even kijken of je het uh, doet. Ger, goedemiddag. Hallo, hallo. Oh, Carina. Hallo, Carina. Telefoon, Hoi. Ik denk dat de telefoon van Ger is uh, uitgevallen. Ja, wat, uh, we konden jullie niet bereiken, maar gelukkig uh, ben je er nu. Dus, uh, ik ben er. Ga ik ben je gang. Uh, Zij is gestart. Alles gebeurt. Sorry? Uh, moet ik, uh, zal ik het even overnemen met mijn telefoon? Ja, ga maar gewoon uh, dit, uh, dit doen hoor. Dus. Ja. ja, want uh, het gaat nu razendsnel. Iedereen is met de tweede ronde bezig. En uh, er ging er net een heel, echt het, het hele publiek schilden van... Woo! ...want uh, een beetje lastig om van die steile helling meteen uh, rechte lijn te pakken. Dus uh, die car die doopt meteen het publiek in, maar dat is goed gegaan verder. En uh, ja, nu gaat iedereen voor de tweede keer. Ik weet niet wie er nu aan de beurt is. Even kijken uit het raam, want ik heb nu... Oh, ja, dit is een hele snelle, die heeft hele grote wielen. En ja, daar gaat hij. De sfeer is echt enorm goed. Ja, hij gaat super ja, hard. Ja, deze gaat hard. Dit is dus de tweede ronde. En nu gaan ze echt ook allemaal van bovenaf al. Uh, naar beneden. En uh, net werden ze nog halverwege losgelaten. Maar nu dus echt van bovenaf. Ja, dan gaan ze natuurlijk meteen kei en keihard. Voor de kinderen vind ik het echt heel spannend. Maar ja, die kinderen lijken wel onverschrokken. Uh, ze gaan gewoon. En, uh, het, helder, hoor. het zijn allemaal helden op wielen. Ja. Niet op sokken, maar op wielen. En uh, de vaders rennen meestal mee, of de begeleiders, maar die moeten echt heel hard rennen, dus dat is ook al heel erg grappig om te zien. Er is er gelukkig nog geen één uh, gevallen, want ze moeten echt heel snel die plateaus afrennen, maar ja, het staat echt uh, twee tot drie rijen dik qua publiek hier. Dus ja, voor die kinderen is dat... en voor iedereen die deelneemt enorm leuk. Ja, Carina, even een vraagje. Ja, die bochten ja. waar we het over hadden... Hè, ja. bij de rotonde. Is dat nog een probleem gebleken... of iedereen er goed uh, doorheen gekomen? Iedereen gaat goed door de bocht. Uh, Ger, die kijkt nu even bij de volgende deelnemer. Ja, en ook hier rent weer een vader achteraan. Dat is hilarisch om te zien... hoe uh, de ouders echt keihard erachteraan moeten rennen. Maar nee, de bocht is uh, nog geen probleem geweest... Gelukkig, want dat hoorde ik inderdaad iedereen over. Ja, zeker. Nee, het gaat hartstikke goed, hè, met de bochten, Het gaat goed. Het, het, het verbaast me. Ik had gedacht dat het veel gevaarlijker zou zijn, maar ze, ze sturen gewoon heel erg goed. Kinderen hebben gewoon in Zandvoort, denk ik, al uh, in hun DNA zit in het bloed om goed door de bocht te gaan. Ja, ja. en uh, zijn de coureurs uh, in Sp, natuurlijk uh, dan? zijn uh... nee, coureurs in SP. Zeker weten. Ja, ja. Het heet allemaal Max? Weet je dat? Heel veel heten er Max. Dat is echt heel toevallig. Sommigen rijden zelfs 33 seconden. Dat is natuurlijk het eerste nummer van Max. Het eerste startnummer van Max. Dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Nee, er worden tijden gereden qua... Uh, even kijken, 19 seconden hoorde ik. Maar net ook 33 seconden. Dus het ligt daar een beetje tussendoor. Oké, okay, kan je al wat vertellen wie op dit moment de snelste is? Ik weet niet wie nu de snelste is. De kinderen die worden wel heerlijk ontvangen als ze gearriveerd zijn, gefinished zijn. En dan mogen ze heel even zeggen hoe het ging. En dan moeten ze heel snel weer om. En dan straks voor, voor het echt weg. Dus nu doen ze allemaal nog een tweede kans. Even kijken. Ik heb dus nu heel erg leuk zicht. ...want ik sta in de Oranjestraat op de tweede verdieping. En ik kan het nu dus heel goed zien. Want net stond ik beneden nou, ik zag gewoon niks. Zo druk is het. Even kijken. Nu komt er een hele bijzondere. Dat is een dino, maar die heeft ook echt een hele mooie staart. Oh, ho, ho, ho, ho. Nou, de dino heeft de blokken geraakt. Maar de jongens die erin zitten, Bojan en Rodin, die moeten er enorm hard om lachen. Dus... Het gaat ze heel goed af. Ja, hij is nog heel dus. En hier rent ook vader weer achteraan. Het is echt zo ontzettend leuk om te zien. Jullie hadden erbij moeten zijn. Ja, maar wij zitten in de studio natuurlijk. Hè? Dus, ja. uh, nee, dat geeft helemaal niks, uh, Carina. Na een leuke tweede ronde. Dan moest ze meteen nog één keer hè? met z'n allen. dan uh, is het voor de echt. En hè? dat is dus echt het wedstrijdelement. Dat dus is echt de wedstrijd de boel aan het opvoeren en zoals ik eigenlijk al hoorde bij de KNRM, als het de eerste keer goed gaat gaan we de tweede keer gewoon niet en dan gaan we de derde keer voor, gewoon voor de echt kijk, helemaal goed, ja de derde is uh, de belangrijkste en dan wordt de kampioen uh, bekend, we gaan er straks weer van jullie horen, even na uh, vier uur ja, yes oké, okay, graag tot zometeen, dankjewel hè, voor dit uh, moment en uh, na vier uur zijn wij er weer Benno? ja, wij zijn er dan weer zeker weten When you were the If I look at me, come and see, and I work it, this is fine, but sandalina, you're perfect. All I shine up, you're but need my work. Summer, I know, buy now. Thought it died, they never mind. Zomerse single hè. Summer Love hoor je hier bij de Zalvoortse Radio. Zo so je daar aan en Frenna nou, natuurlijk. Zo dadelijk het eh, derde uur weer van de speciale editie van Zandvoort op zaterdag... in het te teken van de DGP van volgende week, eh, Zeel. en uiteraard ook eh, de Zeepkistenrace. Dus daarover hoor je zometeen veel meer en dan gaan we ook de derde ronde mee beleven... Hè, van eh, de Zeepkistenrace en dan weten we straks wie er kampioen is. Dus blijf daarvoor luisteren naar de Zalvoortse Radio... En Benno spreekt ook nog met David Molenburg.